van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlandse luchtruim blijft nog tot zeker 2 uur vanmiddag gesloten. De inspectieverkeer en waterstaat heeft dat besloten vanwege de as uit de IJslandse vulkaan die nog steeds in de lucht hangt. Minister Eurlings van Verkeer wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij praat daar vandaag over tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's. Eurlings wil dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen gebieden met hoge en lage concentraties vulkanische as. De Japanse autofabrikant Toyota betaalt de Amerikaanse eh, overheid... een recordboete van 16,4 miljoen dollar voor het achterhouden van informatie. Dat meldt de Wall Street Journal, Journal. Toyota zou problemen met het gaspedaal van 2,3 miljoen auto's... maandenlang hebben verzwegen. Afgesproken is dat Toyota de boete betaalt... maar juridisch niets toegeeft over het verzwijgen van problemen. Dat is van belang voor de rechtszaken... die particulieren hebben aangespannen tegen de autofabrikant. Bij het onafhankelijke toezichtsorgaan op het openbaar vervoer is het afgelopen half jaar een record aantal klachten van 4200 binnengekomen, twee keer zoveel als normaal. Ze gingen vooral over de OV-chipkaart. Ook over de sneeuwchaos op het spoor in december klaagden veel reizigers. Volgens het OV-loket wordt er te weinig samengewerkt tussen de verschillende vervoersbedrijven en wordt de reiziger te weinig centraal gesteld. Het thaise leger heeft het financiële district van de hoofdstad Bangkok afgesloten. Honderden militairen moeten voorkomen dat aanhangers van de verdreven premier Taksin in het gebied komen. In de buurt houden demonstranten al meer dan twee weken een winkelgebied bezet. Ze demonstreren tegen de regering van premier Abhisit en eisen de terugkeer van Taksin. Het weer voor eerst volop zon, later meer wolken, het blijft droog en het wordt 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 just say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 En naar elkaars gedachten, hoeven wij al lang niet meer te gissen. En de stilte wordt verwarmd met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tuin nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren, maar dan... Zal ik ooit nog dromen, net al.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 Thank you. DFM you all all al 20 jaar live in Zandvoort. Let's go. En jij bent erbij. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows But baby, here goes Dreams there for those who sleep Life is for us to keep And if you're wondering what this song is Yeah mm -hmm. À mon cœur un peu de repos et si tu crois que j'ai tort à temps respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant et fais comme si j'avais pris la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 En voile, j'ai glissé sous le vent Fais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi. Je moet